De kindersterfte is weliswaar laag en kinderen volgen basisonderwijs. Maar geweld binnen het gezin, gezonde voeding en een veilige woonplek zijn niet vanzelfsprekend. De conclusies gelden ook voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba sinds 2010 Nederlandse gemeenten. Amsterdam is de meest aantrekkelijke stad om in te wonen, gevolgd door Utrecht en Amstelveen. De minst aantrekkelijke stad om te wonen is Emmen, gevolgd door Spijkenissen en Sittard Geleen. Dat blijkt uit de nieuwe atlas voor gemeenten die vandaag verschijnt. Waarin de 50 grootste gemeenten met elkaar worden vergeleken. Steden in de randstad worden aantrekkelijker omdat er minder files zijn. Steden buiten de randstad verliezen aan populariteit omdat er bijvoorbeeld steeds minder kwaliteitsrestaurants en theatervoorstellingen zijn. De twee daders van de terreuraanslag in Londen hebben koelbloedig hun arrestatie afgewacht. De mannen vielen vanmiddag in Zuid-Londen met messen een man aan, vermoedelijk een militair, en vermoorden hem op bloedige wijze.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 NCRV Casa Luna Helco Span en van harte welkom in Casa Luna, waar op dit moment de band Track live muziek speelt uit de theatrale bewerking van het beroemde boek Moby Dick van Herman Melville. Een bewerking gemaakt door het muziektheatergezelschap De Veenfabriek samen met het Schauspielhaus in het Duitse Bochum. Komende maandag gaat die voorstelling ook in Nederland in première. En mijn gast vannacht is een van de acteurs uit die voorstelling, Reinhard Bussemaker. dus de band Trek en straks hoort u ze opnieuw in Casaluna. En dat maken van harte welkom. Hello. Fijn dat je er bent. Uh, over muziek gesproken, deze muziek ken je inmiddels heel goed... want jullie spelen de voorstelling al een tijdje in Duitsland. Ja, klopt. We hebben al een keer of vijftien gespeeld, denk ik. En nu bijna de Nederlandse première... maar vanavond kom je linea recta uit het Concertgebouw in Amsterdam... waar je de verteller was in een uitvoering van de Drijk loper door het uh, Asko Schönberg-ensemble. ja. ja. Ja, een bizarre, een bizarre ontwikkeling was dat ineens. Ho, hoezo is dat een bizarre ontwikkeling? <laughs> nou ja, ik, ik ben ingevallen. Voor, ik was de Iemand anders zou het gaan doen, maar um, ik ben um, dit weekend benaderd of ik dat wilde doen. Dus ik heb uh, maandag en dinsdag gerepeteerd. En uh, vandaag heb ik het gedaan. En uh, vandaag stonden we ook voor het eerst in het concertgebouw. Dus, um... Volle zaal? Volle zaal, ja, 1600 of zo. Is dat niet doodeng als het gaat om een tekst die je nog maar net in de handen hebt gekregen. Ja, zeker. <laughs> maar ik vond het wel spannend. Ik vind het ook wel een uitdaging. Dus, uh, nou, ik heb, uh, ik heb er wel uh, lol in gehad. Maar het is ook wel, je moet, je moet alles bij elkaar krijgen, omdat je alles voor het eerst doet ook. Dus de loopjes en waar je gaat staan en wat je doet en wat voor schoenen je aan hebt. En alles, alles is nieuw. Dus uh, het was wel heel hard werken om, uh, om de controle zo snel te krijgen. Ja. Maar uh, het was misschien uh, Accomplished. mission accomplished. Het is maar voor één avond, hè? Ja. ja. Zonde. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, de gratske deed mee. Jan de Schaaven, Room 11. Ja. En dan het hele ensemble in een uitverkocht uh, concertgebouw. Ja. Je kunt slechtere avonden hebben als acteur. Zeker, ja. Laat me even heel, heel kort je doopzee licht, als je het goed vindt. Uh, je maakte al eerder voorstellingen bij die Veenfabriek... dat gezelschap van regisseur Paul Koek. Je speelde ook bij bijvoorbeeld het Nationale Toneel... in het uh, Theater van het Oosten. En op televisie was je recentelijk nog te zien... als de populistische politicus Thomas de Zwarte... in de serie uh, Lijn 32. En nu dus uh, te zien in Moby Dick... Die voorstelling die je uh, maakt samen met het Schauspielhaus in Bochum. Nou zag je die voorstelling een paar weken geleden in Bochum. Mm -hmm. In het Duits. Duits ja. was daarbij de voertaal. Hoe gaat dat acteren in het Duitsje af? Nou ja, dit is al uh, de derde keer dat ik iets in het Duits doe. Dus um, ik, ik heb het gevoel dat het beter gaat. Um, maar als ik... Dan uh, nee, nee, ik moet het anders zijn. Nou ja, we hebben het nu in het Nederlands gerepeteerd. En dan ineens merk ik dat er daar toch weer meer nuances uh, zitten dan ik in het Duits denk te hebben. Dus dan ineens ben ik weer een beetje aan het twijfelen. Maar ik vond mezelf best wel goed. Eigenlijk. Maar voel je je in, gerend Duits. in het Duits? <laughs> um, nee. Nee, niet per se. Omdat je uh, misschien ook iets minder kritisch bent. Omdat je niet zo... Uh, ja, je, je, je benadert de taal anders. Als je het in het Nederlands doet, dan, dan kan je echt heel goed nuanceren. En als je in Duits bezig bent, dan ben je echt meer zo van... Uh, uh, ja, dan pak, je, dan pak je alles wat globaler. En daardoor is het eigenlijk wel wat fijner om te werken. Je bent minder, iets minder kritisch of zo. Ja. Dus ik, het is een soort bevrijding, vind ik. Om in een vreemde taal te spreken. Om in een vreemde taal te spreken. Het klinkt misschien heel gek, maar uh, zo voelt het wel. En ja. ben je dan niet bang dat je de verkeerde naamval uh, gebruikt op bepaalde ja, plekken? dat, dat is... in het Duits altijd uh, de pot Doodeng. Einen en Eine en Einer en Deer en Deen. En ja, doodeng. Ja, En dat doe ik, geloof ik, ook wel af en toe. Hmm. Als ik dan opeens denk, oeh, dat was niet goed, dan, uh, maar dan kijk ik gewoon... Eens Alsof ik het allemaal uh, expres doe. <laughs> het publiek heeft jullie uh, mogelijke fouten in het Duitse geheel vergeven, overigens. Want het publiek was razend enthousiast. En jullie hebben ook nog schitterende recensies gekregen ja. van de plaatselijke pers. Zeker. Heel goed. Ja. Jullie ja. waren echt de lievelingen van het seizoen. Ja, nou ja, we hadden echt een, een laaiende première. Het was echt uh, super. Ik heb nog nooit zo'n première gespeeld. Wat dat... vonden die Duitsers zo mooi aan deze voorstelling? Ja, dat is. Uh niet meteen te beantwoorden. Maar nou, ik, ik, ik denk dat ze het heel mooi vinden... omdat het voor hun uh, uh, uh, de, de Veenfabriek... of een uh, Koek moet ik misschien wel zeggen... Uh, werkt heel uh, uh, vrij en, en niet zo rigide. En ik heb het gevoel dat zij uh, heel erg gewend zijn... om heel rigide te werken. Zo van uh, Dit is de regie en dit, uh, ik, dit is mijn spel en mijn woorden. En zij improviseren daarin niet zoveel. En zijn ook minder in het samenspel... En Paul is er iemand die heel erg houdt van alle krachten die er aanwezig zijn... zoveel mogelijk naar voren te brengen en daar een mooie compositie van te maken. Dus um, ik denk dat zij ontzettend verrast zijn... omdat het, uh, omdat het ook heel licht is en, en uh, muzikaal en minder um, ja uh, uh, dogmatisch misschien. Ik heb soms het gevoel dat zij heel sterk een opvatting hebben over hun rol of hun tekst, hoe ze dat gaan doen. En dat combineren ze met de regie en dat wordt dan een heel strak ding. Terwijl wij uh, ja, meer werken vanuit uh, uh, samenspel en samenklank En het publiek ziet dus ook een vorm van theater... <lacht> uh, dat dat publiek daar in Bochum om niet heel erg gewend is misschien wel. Nee, volgens mij zijn ze dat totaal niet gewend. En ze houden ervan. En ze houden Vandaar ervan. die laaiende première. Ja. Uh, nou kan ik me ook voorstellen dat, dat je zegt... in Duitsland spelen ze toch anders toneel. Hè? Meer rigide, zoals jij het zegt. Ja. Dat het misschien wel moeilijk is om met, met je Duitse collega's samen te werken dan. Hè, want jullie komen van, van, van die vrije veenfabriek. En zij hebben uh, veel strakkere opvattingen over hoe het is... om een uh, theatervoorstelling te maken. Hoe ja. gaat dat samen? Is dat niet heel erg zoeken naar een is, is, evenwicht? Zoeken. En de veenfabriek is trouwens voor Nederlands begrippen... Al heel vrij. Laat dus staan het, voor Duitse begrippen. Laat staan dus. voor Duitse begrippen, ja. precies. Um, het is zoeken, maar ik vind wel dat zij dat daar heel erg open voor staan. Dus zij vinden het allemaal uh, superleuk, omdat ze worden uitgedaagd op gebieden die ze zelf uh, niet zo kennen. Mm -hmm. En gebeurt dat omgekeerd ook? Ja. Wat, wat bedoelt? Ah ja, wat jullie, vraag jullie, je nou jullie hebben ook natuurlijk een, een, een andere cultuur om mee te werken. Die Duitse cultuur namelijk. Ja. Leren jullie ook van je Duitse collega's mee? Ja, Nou, <laughs> ja, vind ik wel. Ik, ik, ik heb ontzettende bewondering voor hoe zij. Uh, uh, Werken. Laten we het zo zeggen. Zij ze komen daar en, en geven van alles. Dus het is van, uh, wat wil je zien? Of zal ik het zo proberen? Zal ik het zo proberen? En dan gaan ze er vol voor. Terwijl wij altijd een beetje zoiets hebben van... nou Kom op, je hey, uh, moet een beetje leuk blijven. Dus er zit een soort relativering of knipoog altijd hm. in hoe wij werken. En, um, dus ik heb wel heel veel bewondering. En eigenlijk zelf ook in die zin wat ik ervan leer... is dat ik denk, je moet ook gewoon veel geven. Je moet gewoon veel uitproberen wat zij vol overgave doen. Um, ja, Dus in die zin uh, heb ik wel um, geleerd dat ik denk... Dat, dat kunnen wij ook wel, daar kunnen we wat van opsteken. Een Duits-Nederlandse koopproductie, ja. dat uh, Moby Dick. Nu komen er voorstellingen aan in Nederland, in het Nederlands... Jij hebt je best gedaan op jouw Duits. Nu zweet de Duitse collega om het Nederlands onder de knie te krijgen. Ja, ik denk dat ze heel erg aan het zweten zijn. En daar lach je bij. <laughs> Moby Dick. de uh, theaterbeweging van het boek van Herman Melville. Echte klassieker natuurlijk. Um, voor wie het boek desalniettemin niet kent. Welk verhaal vertelt het boek Moby Dick? Ja, Moby Dick vertelt vele verhalen. Dat is niet uh, even zo uit te leggen. Het is een... Uh... Een heel vol boek. Dus er is een anekdotische lijn. Er is een, er is een... Over een kapitein die, die op jacht is naar die ene boze walvis, Moby ja. Dick die zijn been heeft afgebroken. Ja, misschien moet ik heel even de anekdote een beetje uitleggen. Ja, ja. En dan ga ik vast ook allerlei dingen overslaan. Maar er is één uh, persoon waarvan uit je het verhaal bekijkt, die gaat op de walvis. Uh, uh, Jacht, vaart, ja. op de walvisjacht. En die komt op een schip terecht. En dat schip denken ze dat ze gewoon walvisen gaan vangen... voor de vlees en voor de uh, levertraan en alles. En uh, uiteindelijk blijkt dat ze op een schip zijn... waarin de kapitein uh, uit is op uh, wraak op een walvis, Moby Dick... die ooit in het verleden zijn been afgebeten heeft. En dat is een potvis. Hè? Dat zijn van die... Uh, ja, die, die, die rare grote hoofden met zo'n kleine bek, zo'n klein smal bekje met heel veel tanden. Scherpe tanden. Die hele scherpe tanden. zijn echte jagers zijn het. En dus die, die heeft bij die kapitein ooit zijn benen afgebeten. Uh, en sindsdien leeft hij met, uh, is die, uh, zint hij op wraak. En uh, dat weten de hele bemanningen eigenlijk niet. Die, die komen op dat schip en die denken gewoon uh, walven te gaan vangen. En de kapitein is ook heel lang uh, niet aanwezig. Of dan zit hij in zijn stuurhut. Die zien ze helemaal niet. En pas op, ergens op een kwart van het boek komt hij tevoorschijn. En dan uh, ontvouwt hij zijn plan. En dan zegt hij: uh, we gaan niet zomaar op een walvisjacht. Uh, we gaan op jacht naar Moby Dick. En uh, dan hebben ze een heel soort ritueel waarin hij hun, iedereen laat zweren om uh, mee te doen op die jacht. En dat duurt dan drie jaar. Dus jaren en jaren zijn ze over, op zoek naar die Moby Dick. Zwerven ze over de wereldzeeën op zoek naar die Moby Dick, die ze op een gegeven moment vinden. En dan komt het uiteindelijk tot een, uh, een confrontatie, waarin uh, op uh, drie momenten, of eigenlijk drie dagen achter elkaar op hem gevochten uh, wordt. En uiteindelijk trekt hij iedereen mee naar de zeebodem, behalve de ik figuur Ismaël. Ja, de kapitein uh, uh, gaat ook uh, ten onder ja. in dit gevecht. Ja. Moby Dick is uiteindelijk de grote winnaar. Ja, nou dat wordt niet. Ik, je weet niet uh, of die, of, of die uh, zelf overleeft. Misschien gaan ze allemaal wel ten onder. Dat, dat, dat, dat is open. Maar ze gaan naar beneden. In een grote draaikolk wordt iedereen naar beneden gezogen. De ik-figuur is al eerder in, in het gevecht, in het begin van het gevecht, uit de boot gevallen. Dus die zwemt daar rond en ziet het allemaal gebeuren. En daardoor wordt hij net niet meegenomen in die draaikolk. En is hij de enige die. Overleeft en opgevist wordt en het verhaal kan vertellen. Ja, Moby Dick, die walvis staat voor heel veel. Ja. Is voor heel veel gaan staan. Mm -hmm. is, is wel gezien als het symbool voor de zee, het, het symbool voor de natuur. De natuur die sterker is dan de nietige mensen, het noodlot. Er wordt ook wel gesproken over Moby Dick als god, hè? Als metafoor voor God. Ja, ja nou er zitten allerlei religieuze uh, uh, bespiegelingen in en zo. En, en zo kan je het ook lezen. Ja, je kan het op, op, op allerlei manieren kan je het bekijken. Waar staat die Moby Dick voor jou voor? Die Moby Dick uit het boeken dan? Jeetje. <laughs> ja, ik... Ik, ik, ik, vind, ik vind zelf, uh, uh, heb ik het het meeste mee, met dat hij voor de, uh, de natuur, de verpletterende natuur staat. Dat is ook waar wij uh, in, in het repeteren in de voorstelling het, uh, het meeste over gehad hebben. Dat dat uiteindelijk een soort zoektocht is van die, die, die kapitein Agap Die uh, eigenlijk een confrontatie wil met de natuur waar wij allemaal uh, ja, mee leven. En die opeens... Ontzettend kan toeslaan. En uh, dat is, uh, daar staat die walvis voor. En dat is het onverwachte. En je kan allemaal van alles willen en hopen en geloven en denken dat er gaat gebeuren na je leven of tijdens je leven. Of... Maar op een gegeven moment slaat de natuur toe. Ja, de, de mens wikt, de natuur beschikt. Precies, precies. Waarom is Moby Dick zo interessant om te bewerken voor theater? Er zijn natuurlijk heel veel films gemaakt uh, naar aanleiding van dit boek. Ik weet niet of er al veel theatervoorstellingen zijn gemaakt? Ja, ik heb begrepen dat... Nou, of, of, of ja, dat weet ik niet. Ik heb begrepen dat Gerard Jan Reyners, uh, uh, ooit een voorstelling gemaakt heeft. Lang, lang geleden. Die heb ik nooit gezien. En dat uh, was ook voor het Holland Festival. Dat is... Um, ja, nou, ik meen niet helemaal gelukt, maar veel meer weet ik er eigenlijk niet van. Het mooie is dat er uh, extreem veel uh, ja, filosofieën... Het zijn natuurlijk allemaal mensen die, in, die, die nadenken over de zin van het leven. Of mensen die in verschillende opvattingen of verschillende richtingen denken... over de zin van het leven of waar, waar leef ik voor. En ja, er komt eindeloos veel aan bod, maar je hebt het ook over een dictator die... Uh, Mensen op sleeptouw neemt. Die en waarom? En waar, ja, precies. En dan kom je bij de vraag: waarom laat ik dit toe? Waarom laten wij dit toe? Of, of uh, waarom kunnen we niet met z'n allen hier een vuist tegen maken? Of zo. Dus er komt extreem veel aan bod. En dat materiaal, daar kan je natuurlijk fantastisch over uh, uh, schrijven. Ik zelf vind de anekdote of het, zeg maar, het verhaal. Ja, iets, iets minder interessant om als anekdote ja. te vertellen. Want die film met uh, Gregory Peck uh, is het, geloof ik. Um, ja, dat, dat, dat is, vind ik een beetje een draak. Maar ik vind die films uit die tijd sowieso een beetje uh, vaak mm -hmm. maar ja, dat, dat duurt maar en die mannen die grommen maar op elkaar en zo. Dat, dat, dat, ik vind daar niet zoveel aan, maar dat is ook de anekdote dan. En dan ja, komt... die anekdote die is minder interessant, zeg jij. Het gaat er mij om, eh, om, om de vragen te behandelen die, die, die bovenkomen... als het eh, gaat om dat verhaal van, van Moby Dick. Ja, mij, dan klinkt het alsof ik de voorstelling heb gemaakt. Maar uh, uh, dat is wel waar we het over gehad hebben en uiteindelijk met... Peter Verhelst, de schrijver, uh, op uit zijn gekomen. En hij heeft daar uh, zijn, uh, zijn invulling aan gegeven. Ja, hij heeft daar een invulling aan gegeven waarin vijf mensen, als het ware een monoloog. Houden. Ja. Ieder over een aspect van dat uh, Moby Dick-verhaal. Ja. Ieder over een vraag die gesteld wordt. Ik vond het wel een mooie kritiek die stond in de Duitse krant Rua Nachrichten. Die schreef: deze voorstelling zeilt aan de wind van de grote vraag van ons bestaan. Nee. En een ja. van die uh, vragen komt dan telkens aan bod in uh, de monologen die, die je hoort als publiek. Ja. Uh, ook Moby Dick uh, komt tot leven op het uh, toneel. Uh, uh, gespeeld door de Duitse actrice Therese Dur. En en laten we eens even luisteren naar Moby Dick in haar versie. Oh, leuk. Ik kan dir alles geven. Ik ben der große, warme Magnet, der dein eisernes Schiff zu sich herzieht, om dich nach Hause zu brengen. Ik seh dich. Met de harpune op den Bugspriet des Schiffes steekt. Ik seh dich. dich mit deinem Fernglas das Wasser absuchen. Schau zu mir, damit ich mich endlich sehen kann. Wirf dich wie eine Rapule in mein Herz, damit ich endlich meinen wahren Namen erfahre. Therese Dur als Moby Dick in de voorstelling van de Veenfabriek in het Schauspielhaus Bochum. Vanaf uh, maandag ook in uh, Nederland, in het Nederlands. Uh, Moby Dick wordt dus gespeeld door een vrouw. Zij is ook de enige vrouw in de voorstelling. Ja, ja. ja dat is wel mooi eraan, vind ik. Dat is ook het contrast met, met al die mannen die we zien. Mannen in uh, wat lompige kleren, met bontmutsjes op en in uh, uh, zwembroeken. Die mannen die. die lange die haren. Lange haren, overzorgd. En dan die ja. prachtige vrouw. Ja. Die ja. die mannen dus als het ware ook uitdaagt. Ja. Precies. Ja, dat is, de, dat is misschien... Uh, ja, dat, dat, is, dat is gevecht ook met de natuur misschien. Hè? De confrontatie. Uh, ja, de vrouw uh, die maakt toch wat los bij de mannen. Ja, ja, Vijf monologen rondom vragen die naar boven komen... als je, als je dat verhaal uh, leest. Als je, als je goed stilstaat bij dat verhaal uh, van Moby Dick. Jij, jij uh, hebt een van die monologen in het stuk. Ja. Uh, als welk persoon spreek je die monoloog uit? Ja, als de man in het kraaiennest. Die daarboven in die mast zit. ja. Ja, dat moet je je voorstellen. Die massen die zijn eindeloos hoog. Ik stel me altijd voor dat het dan, uh, weet ik veel, uh, uh, uh, windkracht 10 is. En dat je in, in, dat, in dat ding moet zitten. Dan ga je volgens mij van de ene kant naar de andere kant. Volgens mij word je helemaal gek. <laughs> het lijkt me superspannend. Ja, het is heel hoog. En je zit dus, de, de man in het kraaiennest is eigenlijk een beetje tussen hemel en aarde zit hij. En dat is wel een mooie positie om... Om over het leven na te denken. En waar heeft die man in het kraaiennest het over? Nou, hij stelt zich voor dat hij een, een, een pilaarheilige is. <laughs> hij is een beetje met de, een beetje de religieuze kant van het leven. Uh, zo bekijkt hij het. De, de, hij, hij heeft het ook over de sterren, dat, dat, die, dat we als manschappen, maar hij helemaal verpletterd worden door de sterren. Als je je daarvoor staat dat je midden op de oceaan in dat kraaiennest zit en, en dat er dan helemaal geen concurrentie is van wolken of zon of andere lichten. En je ziet gewoon die sterrenhemel, maar nou, als je dat wel eens hebt meegemaakt ergens op een op een stille plek in de wereld... dan kun je je voorstellen dat dat daar helemaal verpletterend is... en zeker in die kraaiennest. Ja, hij, hij stelt zich religieuze vragen. Mm -hmm. uh, maar net zoals al die andere personages... Ik, ik, nogmaals, ik heb die voorstelling gezien... heb je ook het gevoel dat al die mensen langzaam afdrijven... richting waanzin. Ja. Yeah. Dat, dat ze hun contact met de werkelijkheid aan het verliezen zijn. Ja. En de een uh, die, die, die, die, die krijgt religieuze gedachten... andere mensen krijgen weer andere uh, ideeën... gaan weer andere vragen benaderen. Maar uiteindelijk wordt die hele bemanning... meer of meer waanzinnig. Ja, klopt. Ja, bij mij. Of tenminste de man in het kraaien is... Die... Die, die vergelijkt al die sterren, uh, die vergelijkt, vergelijkt die als scherven. Eigenlijk de zon die uit elkaar springt in scherven, s'nachts. En, en bedenk dan dat het, uh, dat, dat die scherven, dat wij eigenlijk uh, scherven zien die, die, um uh, die een echo zijn van een ontploffing. Dus dat wij helemaal niet meer kijken naar uh, wat wij denken dat we zien. Het is misschien een echo van een ontploffing die al geweest is. En hij is natuurlijk langzaam totaal wanhopig... en de kapitein neemt iedereen op sleeptouw en op een gegeven moment zegt hij ik moet al die sterren bij elkaar plukken, ik moet daar een glas van maken... en ik smijt dat glas zo ver mogelijk in de oceaan. Ik schrijf mijn naam erop, ik, schrijf, ik smijt dat glas zo ver mogelijk in de oceaan... en op een dag wordt dat glas gevonden. En komt er iemand die mij komt zoeken, die mij wil zien. En uh, dus, ja, uh, hij heeft het gevoel dat niemand dat hij totaal verloren is... en, en hoopt dat iemand hem komt zoeken en dat er dus een... En ja, en wat mij betreft, een inlossing van iets komt een contact, uh, omdat die helemaal verloren is. En dat geldt eigenlijk voor al die mannen aan boord. Ja. ja, die zijn verloren, zijn het contact met de werkelijkheid kwijt. En het mooie is, dat brengen jullie ook over op het publiek op de een of andere manier. Die voorstelling zingt je ook een beetje los van je eigen werkelijkheid. Ja, in het begin zit je nog in een Duits theaterzaaltje, en op een gegeven moment ben je mee, ben je mee op reis. Nou, dat is vooral ook, moet ik zeggen, vanwege de muziek hoor. Ja, de, de boot als klankkerper, hè, zo ja. zeggen de Duitsers dat, als klankkast. En die klankkast, uh, die uh, wordt dan gevormd door de band uh, Track. Die hoorde u uh, net al in Casaruna. En uh, zij spelen de hele voorstelling muziek die, die waanzin muzikaal illustreert. Maar vrij in het begin van de voorstelling zit een prachtig liedje. En dat wilde ik heel graag laten horen. En daarom ben ik heel blij dat jullie er allemaal zijn. Tom van der Meer, Hans van der Meer, John van Oostrum en Rick Elsgeest. Ja. Vier van de vijf leden van die band uh, Track. Stel u voor, u zit in een theaterzaal en u gaat mee op reis op een schip, een uh, reis naar een ongewis einde, een reis die lang duurt, en die reis begint ze ongeveer bij dit liedje. Dit is track met The Sea live in Kazaluna bij de NCRV op Radio 1. There's somewhere else where I have to be. The sea, the sea, the sea. in Casa Luna. Track met de Sea uit de voorstelling Moby Dick van de Veenfabriek in het Schauspielhaus Bochum. En de track bestaat uit Tol van der Meer, Hans van der Meer, John van Oostrom en uh, Rick Elsgeest. Althans, dat was de bezetting waarin de band uh, vannacht bij ons optrad. Uh, dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn. Ja, Radio 1 Casa Luna Helco Span. En bij mij te gast vannacht in Casa Luna, ook te gast vannacht... is acteur Rijnald Bussenmaker, een van de hoofdrolspelers in Moby Dick. Je zei net, uh, Rijnald, um, voor mij gaat het vooral om, om de confrontatie... tussen de kleine mens en de grote natuur. Mm -hmm. Die confrontatie die zien we steeds maar weer. Hè. Een paar dagen geleden weer die tornado... Die ja. over dat stadje in Amerika raasde, over dat stadje Moor. Wat is het moment in jouw leven dat jij je het meest nietig hebt gevoeld als het gaat om jouw plek ten aanzien van die natuur? <lacht> nou, de, het moment dat ik het meeste bang ben geweest... doodsangst heb gehad, is dat ik weer ga bungee-jumpen een keer. Waarom doe je dat dan ook? <lacht> ja, ja, dat vroeg ik me toen ook af, toen ik daarin dat karretje of dat bakje daar boven zat. Ja, dat elastiek. Zat. Ja dat was heel stom. Maar nee nee ik, ik, uh, ik, ik heb altijd gedacht oh, dat lijkt me helemaal geweldig, maar ik vond het doodding. Maar echt echt. Wat maakte het zo eng? Nou ja je alles in je lichaam zegt nee nee nee niet doen dit is verschrikkelijk dit je gaat dood of zo. En uh, de, ja toen ja, de, ik ik haal het nu even aan omdat ik me daar echt zo klein heb gevoeld en het allereerste is dat ik uiteindelijk... Um, geen zin had om met dat bakje weer terug te gaan. Dat ik toch maar gesprongen ben. <gijen> nou ja, nee, maar dat was een bizar een moment... waarin ik uh, de, mijn eigen ja, nietigheid uh, wel tegenkwam. Ja, ja je daagde, <gijen> ga de ik de nooit nat... meer doen. Nee, je daagde de natuur uit, maar dat is je niet goed bekomen. Ja, maar dat wel. overvalt je wel. Want ik had het helemaal niet voelen aankomen. Ik, ik hou best wel van een beetje... Uh, gewaagde dingen doen. Of, ik hou er wel van. Ik ben helemaal niet een, een, een bangerik. Maar ik kwam mezelf daar zo tegen. Dat was echt zo waanzinnig. En ik denk dat, dat, dat je dat... natuurlijk op zulke momenten... ook tegenkomt. Als, je, als er een orkaan opeens je huis weg... ja... Dat is gewoon dan, dan, dan is het doodeng. Ja. En toen ben ik mezelf wel even tegengekomen daar. Ja. En de laatste jaren speel je vaker bij de veenfabriek. Het gezelschap van Paul Koeken. Een gezelschap dat poëzie, eh, toneel en muziek combineert. Ja. Waarom voel je je daar zo thuis bij dat gezelschap? En waarom voel je je zo thuis bij die combinatie van die drie kunstvormen? Ja, ik... Uh, <kwijls> ik vind, uh, wat, wat ik... Er, echt gek aan vindt, is dat het uh, zo, uh, zo verschillende facetten aanraakt. En dat, dat eigenlijk niks uh, uh, belangrijker, het een niet belangrijker is dan het ander. Waardoor, uh, waardoor er ontzettend veel vrijheid ontstaat in wat je doet. Ik bedoel, heel vaak ben je als acteur uh, nou ja, heel erg bezig met je personage... en de psychologie, of, of waarin je staat... En, en, Um, ja, als je in, in, in hoe Paul Koek bij de Veenfabriek werkt, is het. De regisseur van de Veenfabriek, de ook De artistiek leider. De artistiek leider die, um, ja, die, die, die, die brengt doordat de muziek gelijkwaardig is. Uh, ben je een instrument, een onderdeel van het geheel. En, en, en ja, moet je op een andere manier proberen je, je, je, je, je, je tekst of, of wat je, je materiaal over het voetlicht te. Te brengen dan de, ja, de bekende paden die je eigenlijk uh, be vaak bewandelt. En dan heb ik het over het verhaal of de anekdote of de psychologie. Mm -hmm. en, en er ontstaat dus ontzettend veel vrijheid. En um, ja ik vind dat uh, uh, soms ook best moeilijk. Maar ook altijd waanzinnig. Dus ik heb nooit het gevoel dat ik iets doe wat ik, uh, dat ik mezelf herhaal. Maar het is altijd nieuw, mm -hmm. uh, uh, omdat de combinatie van wat er samengebracht wordt aan muziek en aan, aan uh, componisten of ja dat dat alles de teksten. Uh, soms is het best wel een, een, een redelijk ja. Mm, uh, yeah, uh, analoog verhaal, zou je denken. Maar soms is het ook hele vrije teksten. Soms uh, laten we verschillende schrijvers uh, uh, um, wat schrijven. Dus er komt van alle kanten uh, komt er tekst en materiaal... en daar wordt mee gekookt. Ja. En, en dat, die, die vrijheid die we daarin zoeken, ja, die, die vind ik te gek. Dat levert mij heel veel op. Ik voel me, ik voel me er heel goed bij. Heb je die vrijheid... Voor die tijd gemist, want je hebt natuurlijk een lange carrière achter de rug. Ik heb ja. al een paar gezelschappen, toneel speelt, Theater van het Oosten, ja. nationaal toneel, heel veel televisie, heel veel film gedaan. Ja. Maar die vrijheid heb je die gemist? Ja, ik, ik kwam daar bij de V-fabriek wel achter. Ja, ja eigenlijk wel. Hmm. Um, want waarom wilde je gaan acteren? Want uh, je doopcel was niet compleet, dat ik net uh, lichtte. Want je bent de zoon van een chirurg. Je bent in Wassenaar opgegroeid. En je was een ster op het hockeyveld. Dat zijn nou niet direct <lacht> de drie elementen die je bij een succesvol acteur zoekt. Dan zoek je nee. toch meer naar een wat getormenteerd leven. Maar uh, het begin van jouw leven was in ieder geval niet getormenteerd. Nou ja, maar dat is ook echt geen pretje hoor. Om zoon van een nee. chirurg te zijn, hè? Is dat geen pretje? <lacht> nee. Nee, maar ik wil ik ben gewoon. Uh, uh, ja, je, ik, ik, als ik, je, je me vraag waarom ik ben begonnen met spelen, dat snap ik zelf ook nog steeds niet. Want het, uh, ik heb mezelf en iedereen om me heen dat verbaasd dat ik dat ging doen. Ik ook heb, je milieu, je ouders, je omgeving. Ja, ja, ja. Maar ik heb, moet meteen zeggen: mijn ouders hebben me nooit ergens in gedwongen of zo hoor. Dus uh, het was altijd wat ik wilde, dat kon ik doen. Ze hebben mm -hmm. wel. Uh, denk ik wel even gedacht, waar gaat hij aan beginnen? Ik, dit, dit, dit, uh, dit kan toch niet waar zijn of zoiets? Maar ze hebben zich ingehouden. En um, ik... Was eigenlijk van plan om, om gewoon uh, iets te gaan studeren? Ik wilde de wereld verbeteren eigenlijk. Ik wilde Landbouw Hogeschool gaan doen oh. en zo. En een en, uh, beetje naar Afrika en uh, weet ik veel. Ik had, ik had wel uh, wereldverbeterende plannen. En wanneer kwam dat acteren dan nou langs ja, dat, is, dat is het grappige. Ik, ik, heb, ik ben gezakt voor mijn uh, atenee, eindexamen. Ik had geen zin meer in de middelbare school. En ik ben avondschool gaan doen in Amsterdam. En um, uh, toen zei een vriend tegen mij... joh, je gaat de oriëntatiecursus doen van de toneelschool. En dat waren toen twaalf zaterdagen in Amsterdam. En ik, Want daar kan je zoveel over jezelf van leren. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me misschien best wel eens goed. Ik, ik heb veel te leren over mezelf. Dus uh, ik, ik heb dat gewoon gedaan. En ik vond het doodeng. En op een gegeven moment was er ergens een moment dat ik dacht... wauw, dit is ook wel te gek. Hm. En toen het me opgegeven... In Maastricht op de toneelschool. En toen werd ik aangenomen. En dat is bizar. Ik denk dat als ik niet aangenomen was, was het misschien wel gestopt. Ik heb geen idee. Maar, maar toen werd ik aangenomen. Toen heb ik een jaar in Maastricht gezeten. Maar toen begonnen de, de problemen pas. Hè. Want toen ik had nog nooit gespeeld. Dus behalve op die, op die cursus. Dus op die oriëntatiecursus. En... Um, ja Toen kwam ik er opeens achter van, wauw, dit is wel heel ingewikkeld. Dan kwam ik heel veel dingen tegen die ik heel moeilijk vond. Die ik, uh... Wat vond je het moeilijkst? De techniek of meer? Nee, het, nee, nee. Gewoon Jezelf je persoon... geven. Ja, nou ja, je komt gewoon dingen tegen. Je moet, je moet uh, veel kanten bewandelen. Als je, uh, en en, en uh, ja, je moet wel een soort vrijheid hebben in alle richtingen. Dus er worden natuurlijk dingen van je gevraagd die, die nogal moeilijk zijn. Wat bedoel... vond je heel moeilijk? Nou, ik kan me zo herinneren dat ik uh, uh, op, op een gegeven moment... Uh, in, een, in een stuk Andorra van Max fris moest ik een, een, een kampbeul spelen. En dat moest natuurlijk niet een beetje, een beetje zo tekst uit je hoofd leren en tegen mensen zeggen: van uh, uh, klootzak of zo. Nee, maar dat moest echt. Ja, En dan gaan zo'n. die docenten, die ga je dan flink. Uh, ja, een hoek in drijven. En uh, dat, dat waren we wel. Dat waren wel die je dan tegenkomt. En ik was gewoon, ik kwam mezelf daar toen behoorlijk tegen. En daar dat, dat, dat, dat sloeg ik wel van dicht. Mm. En dan heb ik een heel jaar lang zitten zwoegen tegen mezelf. En ik kreeg altijd een beetje beoordelingen van... ja, het, er zit wel wat in, maar het komt er nog niet uit zo. En wat dat, is er gebeurd dat het er uiteindelijk toch uitgekomen is? Dat is... Ja, moeilijk. Ik ben weggestuurd... Nou, dat ja. In Maastricht. In Maastricht. Uh, toch te weinig... Uh, het was te weinig, te weinig gezien. Maar ik was zo bevangen... dat ik ermee door ben gegaan. Ik wilde niet meer stoppen. Ik was echt totaal gevangen. Ik, vond het ik, vind, het, ik vind het heerlijk... om te acteren. Dus, dus ja, maar... Wat, wat is er gebeurd? Ik weet wel... dat ik, het grappige was... Ik, ik, ik heb kennelijke talent... want ik werd meteen daarna weer aangenomen in Arnhem... een jaar later. En, en toen kwam ik in Arnhem... op de toneelschool. En toen was, was het weer... Uh, worstelingen en En ik haat die scholen eigenlijk. Dus ik ben dol... Blij dat ik er vanaf ben, maar eh, omdat er zoveel mensen de hele tijd meningen over je hebben, maar het is toch nodig. Want je moet grenzen verleggen, je moet grenzen onderzoeken, je moet je moet. Ja, op gebieden komen waar, waar je als normaal mens niet zo snel komt. Je moet dat durven en dat is onderdeel van spelen. En het leuk vinden om dat te doen. Mm. Maar het is ook doodeng. Dus je moet ook leren om die angsten uh, ja, niet eng te vinden... en te denken, er komt, er komt iets. Daar ga, ik ga iets vinden wat, wat mij iets gaat geven. En, en ja, dat, dat is zeker aan het begin van de toneelschool vrij uh, heftig. Ja, je moet jezelf overwinnen dus ook. Ja. Je moet over je eigen... Uh, uh... Angst had je eigenlijk? grenzen? Ja, ik, was, ik was natuurlijk, zo werd ik ook wel genoemd uh, in het begin uh, in Arnhem, uh, een beetje een, uh, een bescheten, uh, rijke rijke jongetje. <laughs> dus dat kreeg ik kaart op mijn brood. En dat heb ik moeilijk gevonden. Ik heb ook op een gegeven moment ben ik in Arnhem ook weer naar de toe toegestapt en gezegd. Ik, ik geloof dat ik opstap. Dit is niks. En hij heeft mij toen daar weer van weerhouden. Nadat hij eigenlijk uh, ontzettend veel moeite had gedaan om me voortdurend te vertellen dat ik uh, dat het niks voorstelde wat ik deed. Maar toch hield hij me weer tegen. En toen ben ik gebleven. In het tweede jaar kwamen toen de clowns, toen zijn we met clowns gaan werken. En dat werkte voor mij heel bevrijdend. Oh, hoezo? Want dan, nou, omdat je zoveel verder komt te staan van jezelf. Dat ineens heb ik daar wat gevonden. En dacht ik, oh ja, je moet het gewoon niet zo dicht bij jezelf. Je moet het allemaal in jezelf niet zo, uh, niet zo privé maken. Je moet het moet allemaal... En, en nu tegenwoordig kan ik, ook, nou, ook al is het heel dicht bij mezelf... toch het niet privé maar voelen. Weet je, wel? Dan, je levert niet bij iedere rol een strijd met jezelf. Niet met je meer eigen zo erg. Nee, of niet nee, helemaal niet. Nou, daar moet je niet aan denken, want dan zou ik al langer gestopt zijn. Nee. Is dat maar, het belangrijkste wat je geleerd hebt op die toneelschool? Want die vriend van jou zei... nou, dan leer je wat van jezelf bij die opleidingscursussen... Ah, je leert ontzettend veel in allerlei opzichten. Uh, ja, ik vind het interessant om te ontdekken waarom, waarom je dingen niet durft. Uh, dat, dat is voor mij wel een soort, of niet durft, maar, hè, wat, wat uh, als, als, als, je als ik problemen bij mezelf tegenkom, dan vind ik het, uh, hoe moeilijk het ook is, juist interessant om, om te kijken uh, om daar naartoe te gaan. Dus ja, ik denk, denk ook als je angsten hebt, moet je er eigenlijk naartoe. En niet ervan af. Vandaar ook Hoe... dat bungee jump. Van vandaar dat ja, bungee ja, jump, ja. ja. <laughs> maar dat was, was misschien een stapje te ver. <laughs> ja. Maar je, zegt, je, je, je, je leert je eigen angsten onder ogen te zien en daarmee uh, mee om te gaan. En dat heb je te danken aan het feit dat je bent gaan acteren. Ja, zeker. Ja, Nou Denk ik dat je het misschien, uh, als, als, je, als, als ik het niet was gaan doen... op andere vlakken ook weer tegen was gekomen, hoor. Dus, maar je, ja, een, een toneelschool is toch een soort pressure cooker daarvoor. Om, om, om, uh, want het wordt allemaal onder druk gezet. En er wordt echt van je gezegd, ja, sorry, maar als je wil spelen... Dan moet je, dat wel, uh, dan, dan moet je dat wel onderzoeken. En dan zijn er nog allerlei technieken. Ik bedoel, er is natuurlijk ook uh, het, het projecteren, het praten... het uh, ja, tekstbehandeling, weet ik veel. Ja. En, uh, ja, er zijn zoveel facetten. Hoe beweeg je? Ja, daar kom je ook veel in tegen natuurlijk. Want iedereen zit maar heel, heel beperkt in zijn lichaam. En als acteur moet je niet alleen maar die ene beperktheid hebben... maar moet je ook kunnen het transformeren, zoals dat heet... Je hebt acteurs die, die gewoon uh, min of meer altijd hun eigen lichaam meenemen. Maar er wordt op in veel gevallen ook wel van je gevraagd om, uh, om, om, om toch een andere motoriek aan te leren. Of, of uh, ja, snel of langzaam. Of, uh, en dat... Dat, dat, dat leer je ook op een toneelschool. Ja, dat, ja. Is, um, dat is ook heel leerzaam. Maar het belangrijkste is dus geweest... die eigen angsten onder ogen te zien... en die oh. er ook aan te gaan. Is dat ook de reden dat je je nu zo fijn voelt bij die veenfabriek? Want ik kan me voorstellen dat je als uh, acteur... ook die angst moet overwinnen om in die vrije vorm uh, te presteren. Ja. Ja. Ja, zeker. Ja, ik... Ik denk dat, dat, nou ja, dat, dat klopt dan wel... Dat dat, een soort, uh, dat dat een soort leidraad is bij mezelf... waarom ik uh, spelen interessant vind. Omdat je, het is natuurlijk een beetje psychologie ook... Uh, dat je dingen over jezelf wil ontdekken. En, uh, maar dat is bij mij al lang niet meer zo het geval. Ik, ben, ik vind het nu heerlijk om, om alle kanten van spelen te ontdekken. En bij de veenfabriek, ja, is die, die vrijheid. die, die geeft. Uh, opent weer nieuwe horizonten eigenlijk. die je bij jezelf uh, nog niet uh, was tegengekomen. Dus je blijft het acteren gebruiken. om jezelf beter te leren kennen, als het ware. <laughs> ja, ja, ja, misschien wel. Maar dat. Ja, dat is nu minder een, een, een, een therapeutisch iets. Het is nu een, een middel om, om uh, juist mooie... Uh, ja, dingen neer te zetten, uh, uh, niet, niet per se rollen... maar in, in producties te zitten en ja, uh, mooie kunst te maken. Zoals nu gebeurd is in die voorstelling Moby Dick... een voorstelling als een groot avontuur. Ook voor mij als publiek zo heb ik dat ervaren. Met een sprookjesachtig mooi einde, overigens. Ja. De première in Nederland is maandag. Uh, daarna zijn er nog voorstellingen in Rotterdam, Leiden en Bochum. En daarna komen jullie ook weer terug naar Nederland vanaf 13 september. Dank dat je hier wilde zijn. Ja, ik wil heel even kwijt dat die Duitse acteurs die die daarin meespelen, die gaan het in het Nederlands doen. Hè. Ze gaan in het Nederlands spelen. En over dat is, angst overwinnen gesproken. Over angst overwinnen gesproken. Dat is te gek, hoor. Dat is ja, echt super. Dank je wel dat je hier wilde zijn. En ja. in het volgende uur wil ik graag met u verder praten... over overweldigende natuurervaringen. Want daar gaat het ook over in Moby Dick. Wanneer voelde u zich eh, klein in de grote natuur? Of heeft de natuur u wel eens te grazen genomen? Bent u wel eens getuige geweest van een aardbeving, een windhoos, een overstroming... Laat het ons weten op 0800-1121. Mail naar kazaluna.ncv.nl of twitter met hashtag kazaluna. Zo dadelijk hier op Radio in een nieuwe aflevering van het hoorspel De Spin. En we eindigen zoals we eigenlijk begonnen. Met muziek uit die voorstelling Moby Dick van de band Track. Met die muziek neem ik voor nu afscheid van u. Graag tot straks na 1 uur. En rij dus maken nogmaals. Dankjewel. Graag gedaan. From the air, create a glass with the stars from the air. Reach for the stars, reach for the stars, reach for the stars, reach for the stars. If we cannot talk, we still can sing. If we cannot talk, we still can sing. Make one wet finger, make one finger wet on your right hand, move your right hand. Move your finger, move your finger around, around the mouth of the glass. Let's make it scream, let's make it sing, let's make it dance, let's make it swing. If you cannot talk, we still can sing. If you cannot talk, we still can sing. If you cannot talk, we still can sing. If you cannot talk. We Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV. De NTR presenteert. De spin.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 Wat ben... Wat doe ik? Niet zo aan je boeien trekken. Helga! Oh, God, Helga, wat ben ik blij om jou te zien. Ah. Gaat het weer een beetje? Nou, ja, nee. Maar je oog. Is het erg dik? Ze willen me geen spiegel geven. Hebben ze je geslagen? Sorry, stomme vraag. Hoe gaat het met je? Trompenberg had iets gedaan waar de meeste criminelen voor terugschrikken. Je waag in het Hol van de Leeuw met een grote koffer geld. Was Trompenberg moedig of juist naïef? Hoe je het ook noemen wil, hij toonde een bijna vergeten kwaliteit: opofferingsgezindheid. Oh, het spijt me zo, Helga. Ik, ik, ik heb zijn tas met 4 miljoen gegeven. Wat? Om jou vrij te kopen. Jij... Yeah. Je bent nog gekker dan ik dacht. Kijkt u eens, heren. Helemaal voor jullie. Oh. Is er licht? moment... Jezus! <laughs> wat een bende! Ah, het moet nog schoongemaakt worden. Ik dacht dat die loodsgebruiks klaar zou zijn. Ja. Met jullie budget is het een klein wonder dat ik dit überhaupt heb kunnen regelen. Het gaat wel even duren voordat we de lijn operationeel hebben. Je moet er doorheen kijken. En vergeet niet: de straat van Gibraltar is om de hoek. Kom, we schuiven gewoon de zooi in de hoek. Zeg, wat denk jij? Een paar weken? Op zijn minst. Sherman moet in de tussentijd wel blijven importeren. Als hij op ons wacht, raakt hij zijn klanten kwijt. Wat had je gedacht, hè? Tapijten? Maar ik wil wel groeien deze keer. Hoezo? Hé hey, jongens, dit ziet het er al beter uit, toch? Zus, jij bent geweldig. Oh, oh, oh. Laat nou maar. Er zit stro aan die wond vastgekoekt. Straks gaat het ontsteken. Ik zal ze straks wat water vragen. Nee, Helga, laat nou maar. Ze laten ons straks gaan en dan rijden we linea naar het ziekenhuis. Ze laten ons gaan? Ja, natuurlijk. Ik, ik ik heb betaald. Ze moeten ons vrijlaten. Deze mannen moeten helemaal niks. Ze nemen wat ze willen en die houden pas op wanneer er helemaal niks meer over is. Wat? Ben je... He hebben ze je... Ik snap werkelijk niet dat jij zo stom kon zijn om dat geld te betalen. Helga? Voor een advocaat ben jij behoorlijk naïef. Radko, heb jij met je vuile poot nee, aan ja, Helga... Mee, kom mee, ja. nee. hè. Hey. Stoppen! Me. Helga! Helga! Die lelijke rottapijten van de vorige keer die raak ik aan de straatsteden niet kwijt. Hoezo? Lelijke kleuren, slechte kwaliteit. Ik heb de hele partij moeten laten verbranden. Nou en? Tapijten die worden geïmporteerd om te worden verbrand. Dat hm? gaat opvallen. En dat kunnen we niet hebben, niet nu. Wat zoek je precies? Ja, gewoon normale tapijten, geen felle kleuren of, of hippe patroontjes. Saai, bedoel je? Ja, zoals moeder had. Ja, precies. En dan het liefst nog wat saai. Ik weet wel iemand. Ik dacht dat we terug naar het hotel gingen. Ik bent wel een avonturier, hè? Ik moet mijn dochter bellen en eh. Uh... Gaat ze naar school? Ja, natuurlijk. Nou, dan zit ze daar nog. Het duurt niet lang, kom op. Ik heb je betaald? Wat moet ik nou nog meer doen? Wie weet dat je hier bent? Maar niemand! Ik moest toch alleen komen? Dus jij komt helemaal alleen met 4 miljoen? Ja! Helemaal alleen. Je bent een hel. Nee! Ik ben advocaat. Ik wil alleen maar mijn secretaresse terug. Ik zeg niks tegen niemand. En Draga, nee, Maar dat was ik niet. Ik, ik kan niet eens schieten. Ik geloof jou niet. Jij bent advocaat. Je liegt de hele dag. Alles geluid wat je vroeg. Ben je advocaat van Armin? Ja! Weet hij dat je hier bent? Nee! Hoe vaak moet ik dit nou nog. Madame, pour vous, 180 dirhams. Ik kan nu volgen, de Zou je nou wel doen? Zo, hey, de the... yeah. Jij ook? Nee, nee, dank je. Ik heb hem nu op 150 per kleed. Ik probeer hem onder de 100 te krijgen. 100. Inclusief vervoer naar de lood. Nou, ik doe mijn best. En niet die hoerenkleden. kleden. Ja, ja. Saai. die VOC-mentaliteit hier naar boven. Jammer dat we geen spiegeltjes dus en kraaltjes bij ons hebben. Wat is er gebeurd? Laten ze ons gaan? Zeg eens iets. Z Wil, wat is er? Wil. Ik, ik denk niet dat ze ons laten gaan. Ik ben zo stom geweest. Wat dacht ik ook. Maar ze, ze hebben geen enkele reden om ons nog in leven te laten. Waarom zeg je dat? Ik heb zijn ogen gezien. Ophouden nou. Je maakt me bang. Het spijt me zo, Helga. Ik had jou hier nooit in moeten betrekken. Het spijt me zo. Het spijt me. Wil. Wil. Wil niet doen. Hou op. Kom op, kom op. Ik ben nooit zo'n reiziger geweest. Waarom de grens over? Als er in Nederland nog zoveel te ontdekken valt. Dat is wat ik me altijd realiseer als ik in het buitenland ben. Hoe weinig ik weet van mijn eigen land. En van mezelf. Jonke? Hai, met uh, Wietse. Mag ik Saskia even? Die is hier niet. Ik bel straks wel terug, goed? Ze slaapt. In jouw huis. Wat? Waarom? Ik weet niet hoe jij met je dochter omgaat. Ze is totaal onhandelbaar. En dan schop je er maar op straat? Dat was haar beslissing. Is er wat gebeurd? Heeft ze iets gedaan? Ze luistert niet meer naar me. Ze noemt me ineens Jonke. In plaats van mama. De hele dag door. Grote mond. Geen respect voor regels. Geen respect voor jou bedoel je? Sorry? Toen jij vreemd ging bedroog je niet alleen mij, maar ook je dochter. Zeg je nou... Waarom denk je dat ze zo graag bij mij wil wonen? niet in zijn gedachte om afscheid te nemen. Van niemand niet. Wil, hou op. Ik dacht, ik betaal gewoon en dan zijn we vanavond weer thuis. Ik heb ook nooit afscheid kunnen nemen van mijn moeder, weet je dat? Probeer wel te slapen, ja. Die varkens. Ze doen me denken aan vroeger. Naast ons huis stond een boerderij. Ironisch, niet? Dat ik hier zo vastgeketend zit. Zo voelde ik me vroeger ook altijd. Mijn vader... Wat? Wat is er met je vader? Hij heeft me de dood van mijn moeder nooit kunnen vergeven. Je vader was altijd zo'n lieve man. Ja, Ergens begrijp ik het ook wel. Het moet een bijzondere vrouw geweest zijn, mijn moeder. Mm. En ineens, hop, is ze er niet meer. Gestorven. Nog geen week na mijn geboorte. Ironisch dat ik straks word afgeknald zonder dat hij je afscheid van mij heeft kunnen nemen. Ja, bijna wijd. Dit is voor jou niet alleen werk, hè? Maar ook een hobby, of niet? Omdraaien, kom op. Oeh, ik heb een enorme jeuk in mijn kruis. Zou je misschien even. Hé, hey, en hou hier wachten. Wat nou wachten? Ik ben je hondje niet. Arme, komt kom zo naar je toe als hij klaar is, ja? Als hij klaar is, waarmee? Het is zo'n simpele vraag. Ga je daar nou moeilijk over doen? Ik weet niets! Echt niet. niets! Ja, ja. Godverdomme zeg, dat is jammer. Dat is wel jammer zeg. Ik weet niet hoe ze het in Joegoslavië doen, maar mijn twee vrienden houden pas op als jij antwoord geeft. Jongens, volgens mij heeft onze Balkanvriend een gouden tand. Ik zeg ja. net iets glinsters. Doe je mond eens open. Nee! Nee, nee! Zit stil, close-up. het <middels> zien. Dat is mooi, je hebt hem helemaal. Ik probeerde dit bij een vriend van je. Bleef de helft achter in zijn mond. Dat was Dat het was nepgehouden. Dit is de echte werk. Hey, Armin, is bezoek voor je. Kom er zo aan. Nog maar een keer proberen dan. Ben je er klaar voor? Daar komt hij. Waar wordt Trompenberg vastgehouden? Vraagteken. De snijbrandende maar. Wacht! De wacht! De wacht! De wacht! Homelo! Zei hij nou hummelo? Hoemelo! Hoemelo. Zei hij hoemelo? Hoemelo! Hoemelo. Ja, ja. Hoemelo. Nou, ik ben er. Ja, ik zie het. Waarom moest hij komen? Nee. Hey. <laughs> Gaat goed, hè? Veel geld samen. Ik heb geen klachten. Nee, nog niet. Maar als je veel geld verdient worden mensen jaloers. Ze hebben nu iemand te pakken die voor mij werkt. Wat? Wie? Ik maak me zorgen. Om jou. Om mij? Waarom? Je bent niet alleen mijn vriend. Je bent ook een investering. Heb jij een wapen bij je? Nee, ik wil helemaal geen wapen.